van de geest is vreugde. Johannes 16 vers 20 tot 33. Een lied van overwinning. Niemand weet waarom keizer Nero de eerste christen in Rome zo haatte. Hij had alle macht over het leven en de dood van zijn onderdanen. Ze waren doodsbang voor hem. Maar de christenen kenden die angst niet. Want ze waren angst voor de dood kwijtgeraakt. Ze wisten dat de dood hen niet zou kunnen scheiden van de liefde van God. En voor hen betekende doodgaan dat ze naar Jezus zouden gaan, en dat was fijn. Vele van hen zongen wanneer ze te dood gebracht worden. Ze wisten dat Nero hun lichaam dood kon maken, maar dat ze hun geest niet kon verbreken. En misschien was dat wel de reden waarom hij zo hen zou haten. De hele zomer had Nero zichzelf in de vorm van Rome vermaakt in het Colosseum. Het grootste openluchttheater dat ooit gebouwd was door te kijken naar de christenen die voor wilde beesten werden gegooid. Maar toen de koude Romeinse winter begon, werd het Colosseum gesloten. Want er moest nu gebeuren. Zo vroeg Nero zich af. Met een groep van veertig christenen ontdekt en al gearresteerd waren. En die zich nu konden voorbereiden op het plantiertje van de Keiter. De laatste doodvriezen dus Nero terwijl hij uitgekeken over het winterlandschap. Hij liet de kapitein van zijn huisbewakers komen om veertig gevangenen naar het kleine bevroren meer te brengen. Daar zouden ze zich moeten uitkleden en het ijs op worden opgestuurd om te sterven of om een beslissing voor je, om Jezus te volgen te herroepen. De kapitein van de mannen moest op de oever een groot vuur aanleggen en daar bleef tot de laatste veroordeelde verrader dood was of was teruggelopen naar het vuur om zijn geloof te ontkennen. Zo luidden de bevelen van Nero. Dus, veertig mannen stonden in het midden van het bevroren meer, maanverlichte nacht. Zo nu en dan klonk er van het vuur en het zisten van het grootste vlees een roep op naar de twinkelende sterren. Veertig strijden, strijden voor u, o oh Jezus. Voor u behalen wij de overwinning. Voor u eisen wij de kroon op. De kapitein luisterde stil en bedroefd, want ook hij kende de weg van Jezus. Hij geloofde dat deze weg naar het eeuwige leven leidde. Hij had nog nooit het moed gehad om te beleiden. Hij had al zoveel christenen zien lijden. Hoe kon hij dragen wat zij moesten verdragen? Plotseling werd iedereen stil en alle gezichten keerden zich naar het meer. Een wankelend figuur kwam naar hen toe, zijn hoofd in schaamte gebogen. De heftige pijn van de kou, het zien van het vuur, kon hij niet langer verdragen. De soldaten barsten uit een spottend gelach, sleepten hem op. De kant trokken hem kleren aan en gaven hem iets te eten. Een mengende achter hem van binnen. Maar het ijs. Maar op het ijs was het niet van overwinning verstomd. De groep stond in diep bedroefde stilte en het zingen was opgehouden. Maar toen werd de grappenmakende groep bij het vuur opnieuw verrast en het lachen hield op. Hun kapitein was gaan staan, had zijn warme kleren uitgegooid en liep nu het ijs op. Bleek en vastberaden. De groep verwelkomde hem met blijdschap en opnieuw stegen de lied op naar de hemel. Wel met zwakken woorden de stemmen. Veerdig strijden, strijden, strijden voor u, o Jezus. Voor u behalen wij de overwinning. Voor u wijzen wij de kroon op. Lees je mee. Overvloed van blijdschap is voor uw aangezicht liefdelijkheid. En uw recht voor altijd. Psalm 16, vers 11. Denk je mee? Is je dankbaarheid aan God afhankelijk van hoe je je voelt? Of weet je dat je soms altijd in de Heer kunt verblijden?